Kuwait heeft een marktaandeel van ongeveer 7% in Nederland met 146 tankstations en een raffinaderij in Rotterdam. Kleine schepen op de Rijn in de buurt van Koblenz kunnen mondjesmaat weer verder stroomopwaarts varen. Vandaag zijn 14 kleine schepen langs een gezonken vrachtschip gevaren. De Waldhof, met 2400 ton zwavelzuur aan boord, kwam daardoor niet in beweging. Grote schepen en schepen die stroomafwaarts varen mogen voorlopig nog niet passeren. Dat zijn er zo'n 300. Inmiddels zijn de eerste kranen bij het schip gearriveerd.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 Bottom to the head and let me see you fly no more no, no. Put your hands up, put your bitch, your hands up. It's that eight or Make you put your hands up, make you put your hands up, put your bitch your hands up. This Like a G6. Punt 9. CFS. Voor haar een hutte van pollen, liemen rijdt. Zijn hand leidt op haar schouder. Hij werd mij kwartenheid. Uit hier haast vijftienhonderd verroerde maatskapij. Ze lijden net onder. Ze vielen haar vrij. Er is schat voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oog of spaart. Maar werd ze ijs van stenen, nou alle wordt de meel waard. Soms haast ze neer te kleien en al haast ze je geld. Het dier haast heeft je honderd, een naai heersgepaard. Ze poelen met doombeelden, ze bloeien altijd vrij. De zee... I'm Is het mijn dag? Man!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 Het is mijn dag. Stel maar een dag. Bel. Nee, het is echt niet. Het is echt mijn dag. Het is echt niet. Bel. Nee, echt niet. mijn dag. Bel. Het is mijn dag. Oh mama. Echt horsgelachen. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl She knew you... Ja, <laughs> Ik non lo so, ma ik so het adesso goed tutto ik che trovo goed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 Volgens minister van Justitie Holder hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan ernstige misdrijven, waaronder moord en afpersing. Minister Schippers wil regelen dat dure medicijnen voor mensen met een zeldzame ziekte gemakkelijker worden vergoed. Volgens haar is het huidige systeem voor deze weesgeneesmiddelen rommelig. De patiënten moeten...